Wij beginnen de zogerles 60, pagina MEM, GET 48. De linker kolom, de regel 5. Wij leren nog, uh, staan ergens in het midden, van het betoog van de letter T. En de letter T zoals so, we hebben geleerd is, yesode van zeer en pin. Oh, weten we dat de jesod van zeer en is toch tzadig. Ja? Dan zeggen wij dan, oh, je zegt zo, so, je van zeer en betekent. Wat is de tzadi? Wat is de tet? Tet is de negende letter van het, het alfabet. Dat is dan echt je soort van Zeranpin. Maar zijn innerlijke gedeelte. Wat betekent innerlijke gedeelte? Innerlijk gedeelte. Het innerlijke gedeelte van je van Zeranpin. Je soort van Zeranpin zelf is de letter tzadi. Ja of niet? Dus negentig. Tzadi. Want je soort. Is pin zelf? Want 10, we laten zeggen 22 letters van Zeranpin. Als we zien yeah. Zeranpin, kunnen we zien als 10 sfeerrood. We kunnen ook zien als 22 letters. Yep. Zeranpin-object zelf heeft 6 sfeerrood natuurlijk. <inaudible> maar in de Gadlut heeft die 10. En wat hebben we dan? Van 1 tot 9 that the van keter tot bina yeah. van zeran pin. Sorry. Van keter tot Yesod is bina van Sorry. yeah duidelijk no Van keter. Nee, wat heb ik gezegd? Van keter tot Yesod Dat klopt. Maar dan van alef tot tet. Van alef. Van the letter alef tot the letter tet. Dat is zijn de negens verroot van Bina van Zeer Pin. Nog een keer, even herhalen. Dat. Ja, nog een keer. Iedereen ziet het. Iedereen is geconcentreerd weer. Dus van alle, van 22 letters van Zeer Pin. We kunnen zeggen, of weergeven in de letters. 22 letters. Een bepaalde kwaliteit van een, een van de palen, traptrailer, of sfeer, of in tien, of in tien of in de naam van de schepper ja? dus van Alef tot van de letter Alef tot de letter mm -hmm. Tet, dus van A, de eerste tot de negende letter, dat is dan bina van zeer en pin. En bina is altijd de ziel van, van iets, van van wat er ook is. En hier in dit geval is de bina, dus de negens geroot, de van Alef tot Tet van Zeranpin. Dat is de ziel van Zeranpin, het innerlijke gedeelte van Zeranpin. Dan Zeranpin van Zeranpin, dus echt de Zeranpin zelf, het lichaam van Zeranpin, en, en ook het hoofd, het hoofd van Zeranpin. Dus van, van Alef tot Tet is het hoofd van Zeranpin als het ware of Bina, we zeggen dat Bina van Zeer en Pin. beter, beter te zeggen. Dan van, van Jud tot Tzadi, dus van 10 tot Negen, dat is Zeer en Pin van Zeer en Pin. Dat is belangrijk nu, dat, dat weet het goed duidelijk ons voor, voor de Geest houden. En verder van Kuf, ja, van Kuf naar tot en met Taf, dat is noekwa van ZERANPIN. En die, is, die heeft van natuur alleen maar vier. Die kan alleen maar vier, vier onderste sfeerot van ZERANPIN bevatten. Meer niet. En dan gaat ze aan zichzelf laten we zeggen, werken. Noem maar op. Waarbij ze kan ook de tien. De streefgetal is natuurlijk tien volledige sfeerot. Dus. En wij zitten nu in de letter T. De letter T is dan, je sodt van de bina van de iran Je sodt van de bina van de En dat is dan, en alles moet overeenkomen in regenschappen. Dus je sodt van de bina van is de Is het innerlijke gedeelte van. Je soot van, van de zeerend pin. Van zeerend pin. Ja, dus Tatet is het innerlijke gedeelte van Tzadi. Tzadi is naar buiten. Eigenlijk. Ja, tzadi is je soot van zeerend pin. En binnen hem is het innerlijke gedeelte van je soot. Dat is dan de bina van zeerend pin. Dat is de ziel, als het ware, daarvan. Dus innerlijke gedeelte. Dan zeerend pin, wanneer zeerend pin. Contact heeft met Nukwa, dus met het vrouwelijke, zijn eigen vrouwelijke, dan doet hij, doet hij dat met zijn eigen Jesood. Dus met Zadi. En niet met het, wat innerlijke Jesood is. Ja, van hem, dat Bina. Jesood van de Bina van Serapin, Ted. Dat, dat niet. dat is een innerlijke gedeelte. En die Ted dacht dat zij. Uh, omdat zij in, inwendig is van Zeeran ze, dat zij dat geen, onder dat onreine krachten, dat het ware, aan haar niet zouden kunnen aanzuigen Dat is haar betoog. En de schepper, dus Bina, die vertelt haar, laat haar zien dat het niet zo is. 9, dus 9, dus wat zeggen ik? De pagina 48, de linker kolom, de regel 5. We zijn schamar, we de al, de tu weg, ganis, we go weg, yidba, yidba un, tarei, de hechale. In de zoger staat. En dat staat in de zoger. En dat is. We zessen En dat is wat, wat hij zegt. En we u En nog meer. Uh, bovendien. De eil de toe weg, Dat. Jouw. Goedheid. Ganis. Is. For, is uh, Verstopt. Bego weg Binnen jou. Zes. Yidba un, de hechale. Zo bestaat zo'n vers, eide to, eide, ergens in de Torah, waar het, het staat, dat jouw eh, poorten, jouw poorten zijn eh, ingezonken, als het ware ingedrukt, in eh, de, de, nee, de poorten van jouw zaal. Zijn ingedrukt, als het ware, in de aarde. Want ja? de poorten zijn, wat is dan de poorten van, de, wat is überhaupt de poorten, hebben altijd gesproken over poorten. Poort is iets waar de mens binnen moet komen. Ja? <coughs> dan de mens moet zichzelf voorbereiden, alvorens een ziel, moet zichzelf voorbereiden in de gang, als het ware, in de couloiris alvorens die de zaal binnen kan komen. Ja, zie, altijd zo. Opmaken zichzelf. Kijk nou als iemand naar een theater komt. Ja, eerst daar in, in, in een foyer, zeg je dat, ja. Eerst zichzelf komen en een beetje netjes, mooi eruit zien, zo. Een beetje parfum, parfum en alles. Opmaken zichzelf. En dan komt de mens uh, de zaal wel binnen. So, het zit al in het gebak. Zo so zijn ook de poorten, en bij de poorten, zie ik, bij de poorten staan altijd, altijd staan uh, wachters, of allerlei, of in café, bij de café, daar staan die uitsmeters, zoals men dat noemt. Dus allerlei sterke krachten staan daar om te weren wie niet erbij hoort. Zo so is het ook hier, bij de poorten, allemaal dan in de, bij de poorten die daar, loeren als het ware ook onreine krachten. Met name, in het bijzonder bij de noekwa. Bij de noekwa, daar loeren die onreine krachten. En daarom moeten ze zich zuiver houden. En die poorten moeten moet als het ware bewaakt worden voor die onreine, onreine krachten. En dat is wat hij zegt. Ki 6. Dubbele punt. Ki זה חווה לך בדיון, אז אני אופרטל את אין דף, אני איפה אחר נאיזה, כי מתוך שאין זה אין זה אין האור הזה מאיר רק בפנימיות היסוד, בגניזו, כן לא אך כן לא תוכל הנוקו לקבל מן האור הזה נאיכן בשערה רק בשערה רק דרך Gnizo bi pnimiut a. Sche mihamat kin ze. Nidbaim sharei hanukva. Letoch pnimiut elef haïsot shela. Schei deize ni mi maga achitonim. Etc. Even kijken. Dus zes na dubbele punt. Nogmaals, nog een keer. De bedoeling is dat wij begrepen, nu weten wij vandaag, vandaag heb ik het een beetje gevoel dat ik het een beetje onder woorden kon brengen. Wij moeten verstaan met het hart. De kunst is om het hart te laten verstaan. Ja, niet hoofd, maar het hart laten verstaan om de wand van we om wand van wege het feit dat het licht, dit licht, zeven, haor haze, dit licht, meir, hier schijnt, raak wep niemut hijzod so, begnizo, alleen maar in het inwendige van van Jesus, zoals we hebben gezegd, uh, begnizo in in verborgenheid. Ach, Alke, uh, ken loto hala nukwa orase. Daarom kan de nukwa uh, niet ontvangen van dit licht. Bescharregen in haar poorten. Duidelijk. Kijk, wat we hebben net gezegd. Uh, wie schijnt aan die nukwa? Tzadi. Ja, Tzadi. Tzadi, dus de Zeranpin. De Jezot van Zeranpin. En altijd is het zo, moet je zo goed weten. Uh, dat jesot geeft aan jesot, right? jesot geeft aan jesot, en dan jesot van een dus, dus so. dat tzadi geeft aan de nukwa, tzadi is jesot van zeer en bin, die geeft aan de nukwa, en binnen hem is dat de letter tet, dus dat licht wat verborgen ligt, primair licht als het ware wat van, scheping, van de schepping, van de, van de eerste dag van de schepping uh, geschapen werd, en, en de, schepper, uh, de schepper heeft hem verborgen voor de tzadikim, voor de rechtvaardige. Waarom voor de rechtvaardige? Ja, dat, omdat het zit ook in de jesot verborgen. Dan is het al voor de rechtvaardige, die dan het innerlijke, innerlijke jesot zijn van de wereld, dan nou, die kunnen ze, die zullen hem ervaren... Uh, in de hiernaam, hiernaam als, zoals dat zeg. maar ze dat zeggen. Maar zij zegt: um, omdat dit licht, het geweldige licht van Ted, is verborgen in je soort van Zerenpien, dus het is innerlijke van je soort van Zerenpien, verborgen, daarom de Nukwa hem niet ontvangen, de Nukwa kan ontvangen alleen van de uiterlijke Zerenpien, ja, van de tzadi en niet van de, wat binnen hem is. Verstel. Dat is wat hij ons vertelt. Dat kan zij niet ontvangen in haar poorten. En haar poort is natuurlijk uh, daar waar de poort is van een vrouw. Haar poort is waar ze een vrouw kan ontvangen. Zo so ook de poorten in het geestelijke. Ook daar kan ze ontvangen. Net zoals in de poort. Poort leidt naar binnen. Ook bij een vrouw. Zullen parallellen moeten we moet je gewoon zien? Dan, maar alleen niet, niet, niet lichaam zien. Alleen. Maar alleen parallellen zien van het vlees kunnen we ook het geestelijke zien. En niet anders. Dat uh, Dus zij kan dan, het licht van binnen die ze dat licht, dat niet ontvangen in haar poorten. Door haar zo dat het ware. Rak dera niet zo Alleen maar door. Uh, uh, door verborgen uh, binnen haar verborgenheid, het waar, binnen haar inwendige gedeelte Shemihamad zei dat vanwege dat tien niet bij hem scharen en nukwa, worden de poorten van de nukwa als het ware ingedrukt op de aarde, eh, ingedrukt in, uh, zeg je dat. In de aarde, als het ingedrukt. En aarde is dan weer de Nukwa zelf. Is andere is verrot van de Nukwa. Letoch pnimiut je shola binnen het inwendige van haar jesot. Ja, dus dat, dat de lichtheid komt als het ware binnen in, haar, in de innerlijke gedeelte van haar jesot. We moeten zo zien. Dat alles heeft, alles wat bestaat heeft, bestaat uit innerlijke en het uiterlijke. Dat weten we, ja? We hebben ook veel geleerd. Ook. Dat de mens ook is innerlijke en uiterlijke mens, maar ook elke sfera, alles is, heeft innerlijk en uiterlijke. Dus ook de Nukwa heeft ook in haar zelf innerlijke, je soort en uiterlijke. Ja, innerlijke en uiterlijke. Nee? ook een ook een flaise kunnen je ook zien, ja, oh so, ja, we, we zien uh, elf. Schallidei ze alledaagse dat daardoor niets meer me mag. Het zo niet dat daardoor wordt wordt ze wordt ze, word ze uh, beschermd van de aanraking met van de aanraking van de onray, van de uitwendige krachten, van de, nee, van de buitenstanders, achitsanim, buitenstanders, men noemt het soms onreine krachten, maar soms noemt men dat buitenstanders, heeft natuurlijk een zeker verschil, uh, maar van, zo van, van, van so, so is de terminologie, dus, omdat zij ontvangt, door haar innerlijke jesod, daar kan geen, geen buitenstander binnenkomen, weet ik, van innerlijke isot. en jesot is al uh, is al eigenschap van zirconium. Ja, zelfs in de nukwa is isot toch wel de kracht van zirconium, insluiting van zerenpin in nukwa. Ja, jesot is niet malchut. Nukwa is haar eigenschap is is malchut. En in jesot is dan insluiting van zerenpin in malchut. Dus dat kan geen kwa. Daar komen geen Onreine krachten, als het ware, kunnen haar niet uh, daar aanraken. In innerlijke, ja? Kijk nou, zelfs als wij kijken, ik ben geen dokter. Maar kijk nou, kijk uh, dan fysieke, in de fysieke, in de fysieke wereld ook. Waar het problemen zijn. Aan de oppervlakte kunnen dan allerlei, allerlei ja, ook van je soort bijvoorbeeld, ja? Allerlei, fysieke wereld. Een vrouw kan zeggen, dat doet er niet toe. Maar vrouw, omdat wij spreken over de noequa. Uite, uiterlijke kant kan wel, dan kan ook allerlei uh, bacteriën komen, et cetera, et cetera, et cetera. Maar in de binnenkant niet. Daar, is niet. daar is niet zo. Maar al het ellende is dat aan de oppervlakte. Daar is de aantrekkingskracht uh, en tekort als het ware. En daar is de plaats voor aanzuigen van de onreine kracht. Eigenlijk, ook het jeuk en alles, komt allemaal van de buitenkant, en niet van de binnenkant, van de binnenkant jeukt niets, want van de binnenkant is altijd, is de innerlijke kant, daar kan geen, geen kracht aanzuigen, Eigenlijk, ook in mens, van binnen niets, geen, geen, het leek wel dat dit, dat dit allemaal van, van binnen jeuk is, maar het is niet zo, alleen van de buitenkant, daarom van de buitenkant ook, ook bij de mens moet altijd, Schoongehouden gehouden worden. Ja? Als gevolg hebben Natuurlijk, we spreken niet over, over met over die hygiëne. Hygiënische dingen. Maar ook de mensen ook steeds, steeds wassen die ding, dat ding. Want daar altijd komen die erg onzichtbaar wat we niet zien. Daar komen dat altijd onreden. En onreden niet alleen van, van onreden, maar onreden dat trekt het onreden uh, krachten daarbij. En niet alleen van, dus het is allemaal verbonden met elkaar, wat rein, rein geestelijk en rein uh, uh, fysiek. Dus omdat, het, omdat, het, omdat zij gaat dat via haar jesod, innerlijke gedeelte van haar uh, ervaren, dat kan, dat kan geen, geen kwaad. Twaalf. Wat je hier en dan zal zij worden verzekerd van dat de uitwendigen, dat de buitenstanders, dus onreinig, die zouden die niet zouden uh, heersen in haar poorten in haar poorten. Wat heeft gezegd Hawaïa tegen de tegen Kijn? Toen de geen uh, gedachten had over ja over, over om zijn, zijn broertje om te brengen. Hij zegt tegen hem, let op, mijn vriend, zegt de schepper tegen hem. Want uh, aan de pittig, ja uh, voor, de, voor de poort voor de voor de poort dan ligt te luren de onreine kracht, de, de, de, de, de voor de poort ligt de zonde, te loeren, en naar die zonde is jouw verlangen, daar zullen we, zo, zullen we veel leren van, van zo, Duidelijk. en hij had hem gewaarschuwd, dat hij is aan de poort, moet je, daar moet je opletten, daar, waar is de poort, Jesod, dus aanraking tussen Jesod en de Nukwa, voor de, voor de Jesod, voor het begin van Jesod, daar is belangrijk dat Hij heeft ook gezegd dat dat moet je opleiden Daar moet je, dat moet je overwinnen. En dat is ook wat wij moeten altijd steeds overwinnen. En dat dat heet poorten, ja. Yeah? 13 Shabbasman, a kurban. Lo tu ha oivim bashare bashare hayhal. Ela she niet bij dat in de tijd van de vernietiging, van de verwoesting, dat heerst niet de, de vijanden in de poorten van de van de, tempel. Van de tempel, zaal, en tempel, ik zeg het zaal, maar ik ik kan het woord niet verdragen, tempel. Want de tempels, allemaal, tempels alleen maar werden gebouwd voor de, voor de afgodendienst. Want wij moeten ook goede woorden gebruiken. Want elke woord trekt de krachten aan. Als wij zeggen het woord tempel, even tussendoor. Moeten we niet meer in het woord in de mond stoppen. Het woord tempel ook wanneer we spreken over de twee tempels in Jeruzalem die verwoest waren, of de derde tempel. Ik zou jullie dat afraden. Waarom? Elke woord wat wij uitspreken, langzamerhand, wij die, die werken aan onszelf, die kabalen leren. We moeten kracht hebben. Wanneer wij spreken het woord uit, dan trekken we ook de krachten, die overeenkomsten, overeenkomst, de, kracht, de krachten van de bron ook hier naartoe. Eigenlijk zo moet het langzamerhand bij jou worden, dat elke woord dat jij uitspreekt, dat jij ook de krachten, als het ware, het is net, als je, net of jij op een, zeg je dat, optrekt, als je dat optrekt fysiek. Jij wil optrekken, hoe je dat, je pakt met je en je trekt omhoog, ja, Om Zo moet je ook dat weten dat jij net, jij hier op aarde, wanneer je het woord, woord uitspreekt, natuurlijk niet op je werk, op plaats, daar, daar kan je wel, maar ook daar moet je voorzichtig zijn, dat jij dat woord, net als jij het woord naar jezelf toe trekt naar jezelf trekt qua krachten moet je naar jezelf toetrekken, dat het overeenkomt, qua krachtmatig, met het begrip, en met de kracht die in het woord zit. Daarom het woord tempel, ja, zou zouden we niet gebruiken. Tempel wordt gebruikt voor, voor alles wat, voor, ja, niet meer, Het nu toe wel, maar nu niet meer. Alles komt, het einde, einde komt voor dit, voor een periode, voor dat en ander. Tempel is altijd de plaats voor de afgodendienst. Dat is niet erg. Ah, wat is afgodendienst? Afgodendienst is dienst aan vreemde, staat ook niet afgodendienst. Ook niet een mooi woord. Het is ook niet ook ontleend. Het is ook eh, gemaakt. Het staat in de Torah. Ik moeten we letten in de Torah hoe het in de Torah staat. de Torah staat vreemde dienst. Ja, de vreemde dienst. Het gaat niet afgodendienst. Staat. Men, men, men heeft dat gemaakt natuurlijk. Maar vreemde dienst. Wat is vreemd? Vreemd aan de dienst aan de ene scheppende kracht. Vreemd. En wat betekent vreemd? Vreemd betekent uh, allerlei dienst die niet omwille van het geven is. Maar allerlei variaties van diensten die variaties zijn op, om op het ontvangen. Ja? Kan men erg subtiel fijn ontvangen. Kan men grof ontvangen. En op allerlei manieren, dat is dan daarom, laten we zeggen ik zou aan jullie dat aanraden, om dat te onthouden de tempel, echt de, de tempel, maar echt de plaats wat overeenkomt met daar de plaats die twee plaatsen waar altaar stond en het hele gebouw van ja, van waar de dienst aan de schepper werd gehouden in Jeruzalem, ja die heet Bet Mikdash. Bet Hamigdash. Bet is huis. Ha, ha is, is bepaalde lidwoord. Mikdash is heiligdom. Het huis van heiligdom. Nou, dat is. En als je dan uitspreekt Bet Hamigdash. Bet is huis. Hamigdash is van heiligheid. Dat is goed. Dan telkens wanneer je dat uitspreekt. En dan weet je waar het over heeft. je het over heeft, Bouw je aan, draag je bij aan het bouwen van de derde tempel. En een bij, absoluut. Woord weer. Huh? Woord. Oh sorry, oké, okay, dan heb ik het weer. Oké, okay, dan mag vanaf nu weer niet meer, maar niet meer kunnen we ook niet zeggen. Maar aan de derde nog een, aan de derde betaamigders. Onthoud dat ervoor. Dat wij sta, langzamerhand langzaam moeten wij, moeten wij de niet zeggende woorden of woorden die alleen verwarring brengen en geen, geen uh, overeenkomst tonen met de wortel waaruit al de krachten komen. Daar moeten we langzamerhand afstand van nemen. Ja. Dus bed hamigdas. Niet moeilijk. Bed. En het tweede woord is hamigdas. Het, het huis van de helige, het Heilige. Niet heiligdom, Hoe kan ook zijn heligtom, ja. ik kan het ook zo zeggen? Dat is belangrijk. En natuurlijk dat wij bouwen eerst het beta-migdes in ons hart. bouwen eerst het beta-migdes in ons hart. Geen derde beta-migdes komt alvorens wij het beta-migdes in ons innerlijk zullen so opbouwen. Dan pas komt als het ware van boven en het beta-migdes. Kom dan niet van beneden naar boven. Die, komt dan, die gaat dan van boven worden neergezet. Als het ware hier op aarde. En dat Betamiek daar zal niet, nooit meer nimmer uh, verwoest kunnen worden. Dus niet door mensen handen. zal meer gemaakt worden. Hoewel zij steeds nog steeds in de allerlei geluiden zijn. Dat zij willen graag zelf. Laten we het dan zelf opbouwen een nieuwe, nieuwe, beta nieuwe betamigdus. Nou, wat wordt het dan? Menselijke steine, stenen, stenenwerk, etc. Daarom. Dus hij zegt zo so, dus: Derkin, shabazmana qurban dat in de tijd van de van de vervuisting, lochal tuhaui wahehambasharei waikal, dan de vijanden zullen waren. Heerste niet in de poorten van Hechalzaal, of wij nu weten dat kunnen we ook zeggen. Er wordt gebruikt het woord Hechal, het heiligdom. He, Hechal is het heiligdom, als het ware. Maar het is niet je ziet het niet aan het woord zelf. Ah, Hechal is een zeer bijzonder woord. Maar we kunnen zeggen Betamikdesh, ja? of de zaal. Ik gebruik gewoon het woord de zaal. Ella zijn niet ba u ba arets, Maar dat zei deporten zullen deporten zijn äh, ingezonken, als het ware ingedrukt in in de aarde. Kiegraat so, äh, kidrashat zoals de wijzen lachten te zeggen, vijftien na de punt. Om het toch Kijk, hoe kunnen we dat ook zien? Het is misschien leuk, omdat er uh, kwam bij mij even een, een, een, een beeld. Kijk nou hoe de grote kabbalisten, waar kregen zij, waar zochten zij uh, hun toevlucht? Soms. Huh? In de grotten. In de grotten, in spelonken. Ja, of niet? Dan de spelonken, als het ware, of de, de, de, de rots, of de rotsen, of de bergen. En, in, daar, en dan ergens in de bergen, als het ware, ingedrukt. Of ja, een beetje, als het ware, ingedrukt eh, door die bergen. Ergens be, ergens in, uh, die spelonken. Uh, ja, in die grote, als het ware, waar ze, waar, waar ze hen toevlucht. Hadden. En de ingang is het ware, de poorten daarvan zijn als het ware ingedrukt. Ja? En klein en dat. En op de manier zo dat er geen buitenstanders als het ware toegang zou daar kunnen hebben. Het is echt speciaal. Maar dat is een beetje doet ook denken aan wat het hier is. Maar dan, uh, en zij zochten natuurlijk toevlucht daar voor een bepaalde, voor meditaties, voor dat soort dingen, of uh, ook dat, dat die, wat Bar, Shimon Bar Yochai, met zijn tien met zijn uh, volgelingen, die zoger hadden geschreven. Men zegt ook dat allemaal, uh, traditioneel denkt men zo, men zegt dat zij vluchten voor Romeinen. Ja? Romeinen hadden zij, ja? Romeinen hadden toen uh, de macht in Israël en de Romeinen verboden om de Torah te leren. En wie Torah zou leren, die dan dezelfde lot zou hebben als uh, ja, als, uh, huh? die. als oh, ja, die zou dan verbrand worden in de Torah, of iets anders, allerlei verschrikkelijke dingen. Maar niet alleen dat. Men ziet alleen natuurlijk dat als uh, dat Romeinen dat hebben gedaan. Natuurlijk dat dat maar dat was natuurlijk de uiterlijke vorm de van het toeslaan van de onreine krachten in die tijd. Right? En dat is waar ze hun toevlucht zochten in dat soort uh, groten. Dat, dat. Als het ware van die onreine krachten in de omgeving waar ze leefden, in de steden, etc., etc. Mitoch dan de punt 15. En de punt aan En de scherm de scherm van de scherm van de scherm van de scherm van de scherm van haar scherm En de scherm van de de scherm de bescherming, en aangezien jij bescherming nodig heeft, aangezien, aangezien jij zo, zo veel bescherming nodig heeft, zegt die kolkach, kolkach, zoveel. En echt, Ruja, jij bent niet geschikt, Ruja, lemmeware om te scheppen, ja door jou, alma, wereld. Ja? Hoe kan ik dan door jouw wereld scheppen, als jij bescherming nog nodig heeft? Tijdelijk? Daarom wordt ook gezegd over, over Jeruzalem, dat aan het einde der tijden geen muren zullen komen in Jeruzalem. Nooit zullen muren zijn in Jeruzalem. Als men bouwt muren in, in Jeruzalem, dan is, het, of in, dan is het nog niet de tijd. Dan is het nog, men, ziet nog niet de, men ziet nog niet het licht, maar zal. Ja, aan het einde der tijden wanneer correctie zal zodanig uh, gecorrigeerd zijn in Israël, dan zullen geen muren komen. Iedereen zou, komen, zou kunnen komen in Jeruzalem, iedereen zou daar plaats hebben, iedereen zou daar alles kunnen ontvangen worden, ontvangen worden, etcetera, cetera, et cetera. En uh, geen muren zullen zijn in Jeruzalem. Maar waarom is het zo? Als er, zien we, hier, hier, leren, we dan, hier we leren we dat van, wat we hier leren. Van. Dus, dat als er ergens bescherming voor nodig is, dan kan het niet goed zijn. Dan, kan het nog niet, dan is het nog niet goed genoeg. Duidelijk. Wanneer er geen bescherming meer nodig is, dan is het echt. Dan is het uh, ...de ware correctie is al gegaal, gedaan. Eindelijk? Dan pas is het... ...iets of iemand waard is... ...omdat... Uh, ...zoals bijvoorbeeld... Jeruzalem zal dan geen... ...niet bang zijn... ...voor die of die... ...zolang nog de muren zijn... Uh, ...zelfs culturele muren... ...of weet ik veel... ...welke manier... ...alles moet... moet alles zal afgebroken worden en geen muren zullen blijven in Jeruzalem. Dan zullen we zien dat dat dan de tijd van de Mashiach is aangebroken. En daarom is het ook hier, hij zegt, aangezien jij nog bescherming nodig heeft, aangezien jij nog een leefwaar, leefwacht om je heen hebt, dan ben je nog niet geschikt om door jouw wereld te scheppen. Hey. Hoe iets volmaakter is, hoe minder aanhang is. Eigenlijk? Hoe groter aanhang is, achter iemand aan men loopt, des te minder waarheid daar is. Eigenlijk? Hoe voel je dat, wat het allemaal is? Want de massa loopt natuurlijk daar waar ze zien aanzienlijkheid, et cetera. Want de machiag zal komen. Hij zal komen op een ezel. Ja, niet op een Rolls-Royce. Maar op een ezel. Kom eenvoudig. Dat betekent erg eenvoudig. Dat betekent dat hij al zijn eigen ezel, zijn eigen lichaam zal al volledig overwinnen. En in alle, in een absolute eenvoud. Genialiteit zit in eenvoud En niet in hersenen. En niet in intellectu intellectu intellectuele. Reinheid zit in een fout. En niet in het intellectueel. Zit enorme culturen. Cultuur zit, zit in, in, in de mens. Uh, uh, die kan met zijn verstand, met zijn overwegingen, kan je natuurlijk vele dingen bedekken van zijn, van buiten. Maar de reinheid niet. Reinheid. Brengt naar volmaak, vervolmaking. En niet, inte, niet intellect. En, dingen. en nu let opnieuw zeer geweldig iets wat. Ja. Alleen dat wat nu wat eronder staat. De, heel, dus de eind vierde van de pagina. Is om dat te leren. Is de moeite waard om geboren te worden. Wat hier nu staat. Hier aan deze pagina links. In de, de volgende de heel, kwart, kwart onderste linker uh, hoekje van deze pagina. We proberen wat we kunnen. Ja, nogmaals, we, wat ik vertel is wat ik kan aantrekken wat op dat moment wij aan ons gegeven wordt. Wat, wat, wat kan en wat mag. We is dus niet dat dus, wij niet denken dat wij alles. Dat ik iets vertel alwetend. Ik vertel wat, wat ik kan. Wat mij gegeven wordt. En wat ik een beetje. Maar ja, wij zouden bijvoorbeeld volgend jaar op een open, open dieper niveau die kunnen. En maar de bedoeling is dat jij zelf dan verder. Maar het is wel en met. Het is wel waarheid wat wij doen. Eigenlijk? Daarom is het belangrijk. Dat onze intenties, onze houding is... is zo veel mogelijk approximatie van waarheid. En wat aan ons gegeven wordt, dat is niet aan ons. En nu let op. We zes Amar, en dat is wat hij say. Toe. Dus hij, binaireheid gezegd. Toe, we toe. De het. Le kabel. Le kabel. Le, -kabel, le, -kabel, le -kabel, we had dit negentien. 19. Kihada, ha, het. We, uh, we zesde maar, 18. En dat is wat hij zei tegen haar. De schepper zei tegen die letter, tet. We toe, en bovendien nog meer. Nog een extra wat hij wil haar, uh, waar hij haar op wil wijzen. De het lekker bleeg, uh, dat de letter het dus de volgende, de letter die nog hoger, eentje hoger staat dan de letter T, dat de letter T, letter GED zal uh, jou, jou, is tegenover jou, we kad dit gebruiken, en wanneer jullie wanneer jullie verbonden raken, zullen raken. 19, kegada, ha, als één worden, jullie als één worden, ha, get, tet, dan wordt het van jullie, wordt dan als jullie verbonden met elkaar worden, dan wordt het get en dan tet. En get, tet is Zonde. En let op wat we ons verlof gezegd. Dubbele punt. 19 na dubbele punt. Ki het, hi god. Want de letter het is god. Ja, god van zeer en pin. Welke god is dat? Dat is de achtste letter van 17. Van de achtste letter is van 22 letters. Dat is wel god. Hij zegt god van Pien, klopt het wel? Maar dat is dan letterlijk is het, dat is eigenlijk is het god van de bina van Pien. Dus wel Pien, maar dan innerlijke Pien. Zie je dat? We kunnen spreken van bina van Pien, we kunnen ook zeggen dat is innerlijke god. Altijd kijken hoe we dat allemaal wat binnen en wat buiten is. Wat innerlijk, wat uiterlijk is. Alleen heeft dat die, die, die, die verhoudingen. Dus het is dan de bina van, van, uh, van, van, van, uh, de van de hode. Van bina van. Dat is de hood van de bina van pin... Nog een keer, God van de bina van pin... Of innerlijke, innerlijke. Uh, hode. Van Zeren. En de uiterlijke God van Zerenpien is de P. Precies, P. Dat hebben we wel geleerd. Pesha. precies. De uiterlijke God hebben we wel geleerd. Dat de uiterlijke God, herinner je nog de uiterlijke God? Die P. Die P van die, die P, de letter P hebben we geleerd. Die de drager was van Pesha. Van die grote, zware zonde als misdaad. Ja, waardoor, waarom? Dat, omdat... Elke god is de drager, is de drager van malchut. God is de in pin, is de insluiting van malchut in in pin. Well, let, let op wat je zegt. Ki, let op wat je zegt. 19. Want het letter het, de letter het. hij god is god. Achtste letter, achtste sfera is altijd god. De heinu, dat wil zeggen. Ha Haklulla bij Zeranpin. Malhood die die inge ingesloten is in Zeranpin. Ja, want de god in de Zeranpin is de god is malhood. Ja, want we hebben dat geleerd. Ja? Dat we hebben we geleerd. In het lichaam is in lichaam in het lichaam is altijd god is Zeranpin. Wat is in het licham Vijf sferot van in het licham? Welke vijf sferot Normaal zijn, zijn sferot keter, Chochma, bina, ziran, en mahut. Wat zijn dat, dat sferot van ziran, pin? Cheset, Tiferet die zijn als keter, Chochma, bina. In het licham heette ze Chesed, gworati, Tiferet. Ja? Ja of niet? Netzech, in het lichaam. Dat is zerenpijn van het lichaam. En yeah? God in het lichaam dat is malchut in het lichaam. Want alles heeft die 5. Yeah? Alles moet eigenlijk die vijf hebben. Dat is wat hij ons vertelt. De letter het is God. En God we spreken you van zerenpijn. En God is malchut dat wil zeggen, Malchut die ingesloten is in Zeran Dus de insluiting van Malchut in iran Pin. We hoe zot had sinor has Let op, nu gaat het, nu beginnen En dat is de linker pipe De linker pipe alles link is links en rechts bestaat. Dus dat is de linker pipe. Die letter G is de linker pipe. En die lijkt ook like op een pipe. je dat? Van onderkant. Dat is de linker pipe. 21. Die in de jesot van zeer pin. Je van zeer pin heeft twee pijpjes. Kijk. De linker heet heeft is god. Gewoon kijken, alles komt. Dus de linkerpijp van je is is van ja is het. Die die bet zien rood hebben je soort de pin. want er zijn twee pijpen pijpen in de je van ziranpin. Okay. Alef, twenty. Alef, de eerste pipe Lehoda, lehoda, lehoda, lehoda, lehoda, lehoda, lehoda, dat, twee ells. -le lehoda, dat, eerste pijp is, lehoda, dat, is om ziel in voor te brengen. Ik so alles, new, so alles new ook bij de mens precies hetzelfde is. Dus de the link, de rechterpijp in de Jesot van Zerenpin, de manlijke dus. De rechterpijp is om zielen voor te brengen. Ja, om de zielen voor te brengen. Komt, leef leven eerst een plaatje. Ontvang eerst een plaatje. En daarna. We hoe? En dat is rechts. En ja, de rechterpijp. Bet de tweede. le, le de giat. 23 psolet. Legit sonim Oh, dat woord psolot. We hebben net geleerd uh, in bij shamati afval. Kijk nou wat hij zegt ons. Bet. 22, naar de punt. Bet is tweede pijp. le de om weg te duwen. duwen Uit te storten. Ja, zeg Uit net zoals uh, afval wordt. Uit, zeg je dat? Uitgestoord, ja? Uitstorten, wegduwen, of oh, wegduwen nog meer. Wegduwen, 23. Tzol leg het, legitoniem, Weg, het wegduwen van afval naar de buitenstanders. Dus ook naar de onderrein, aan on de, aan de, aan de yeah, buitenstanders. We hoe hasmoli, en dat is de linkerpijp. Hanikra het. De linker pipe in de Yesod heet het. Even een kleine, kleine toelichting. Yesod moet geven, Yesod is mannelijk, ja? Die moet geven aan de Nukwa. Ze heeft niets van zichzelf, ze moet alles ontvangen. Van, van de mannelijke. En Yesod is Yesod tegen Yesod. Ja, om iets te, te laten geboren worden, dan moet een zwoek zijn, copulatie tussen jesod en jesod, ook net als op paarden Dan zegt hij ons dat jesod, manlijk, heeft twee pijpjes in zichzelf, rechts en links. Kijk nou, zelfs alles wat wij één hebben, lijkt wel dat wij één hebben, is altijd twee. Kijk, lippen, bovenlip en onderlip. In de mond hebben we ook bovenrei, bovenrei tanden en onderreitanden. Uh, slokdarm hebben we, ja. En? En luchtpijp. Luchtpijp is altijd rechts. Is rechts. En slokdarm, slokdarm is links. Luchtpijp is schoon. Het is, is roer. Want lucht is roer is voor het overdracht van roach, van, van licht, van lucht, is schoon. En slokdarm is vuil, niet vuil, maar allerlei, uh, ja, eten, allerlei dingen die komen daardoor. Nu gaan we verder kijken, in het hart, hart van de mens. Er is een rechterhelft ja, van het hart, een linkerhelft van het hart, een rechterhelft helft van het hart, Geestelijk gezien is het de goede zetel daar. In de linker helft, in het linker helft, is, er, is dan de uh, slechte, begin, slechte neging. Re, sle goede neging zit in de rechter rechterhelft van het hart. Natuurlijk, we spreken niet van het hart van het vlees en bloed, maar van het hart van vlees en bloed. We zien het ook, dat rechter, het rechterhelft is schoon van bloed. Ja, schoon van bloed. En de linkerhelft is vol van bloed. Beide functioneren dus, rechter is zuiver, en de linker is de rechter is om voor te brengen iets. Zuiver. En linker is voor het afvallen. Het is alles van afvallen, die komt dan via bloed, het wordt afgewerkt, en het afvallen komen dan weer van de linkerhelft, van de linkerhelft, van het hart komen verder. Naar uh, of dalen weer waar het nodig is. He, worden dan afgevoerd, afgevoerd. Via kanalen worden weer afgevoerd. Duidelijk? Zo kunnen we ook allemaal het hele lichaam van de mens zo kunnen doorgaan. Uh, in het hoofd zien we, zien we evident twee. Ja of niet? We zien twee ogen, rechts en links. Ook die hebben. We de functie ook verschillend dan wij alleen maar denken. Denken wij allemaal dat één na twee ogen. Absoluut niet zo. Ook als iemand één oog heeft, linkeroog of een rechter oog, dat is het dag en nacht. Bij zijn, ook bij zijn zien van de wereld, maar dat willen we niet erover hebben. Dan, twee oren ook. Rechteroor en linkeroor. Ook twee. Twee neusgaten. Eén mond, maar één mond is wel, lijkt wel dat het allemaal één is. Zit er zitten wel Elementen die ook wel eenheid heet is, toch, een andere keer zullen we het erover hebben. Dan hebben we gezien ook twee, twee pijpjes, ja, van in de, het, luchtpijp en stok, stokdarm, ja, stok, Slok. slokdarm, precies, het is helemaal naast elkaar, ja, dan, et cetera, et cetera, zo komt het ook tot je zod. bij de mens, ook je zod. We zien dat wel, we kunnen het niet zien. Het is wel één gaatje bij de man. Ik zeg het niet alleen bij de man. Mevrouw ook. Er is een één gaatje, een rechter gaatje bij een man wat we niet zien. Daaruit komt zaad. Een goede. Om voor te brengen. Schone. schone En van de linker linker uh, en ook kanalen. Ook de kanalen die leiden daar naartoe. En de linker, linker gaatje of linker kanaal ook. Waaruit uh, de urine eruit komt. Ook twee, zie je dat, dus afval is links en rechts is opbouwend. En dat zien we ook hier, voor het vlees staat het een principe bestaat. Uit het vlees zal ik jou, jou leren kennen. Uit het vlees kunnen we leren, uit het vlees zelf kunnen we leren hoe dat boven uh, gestructureerd is. De geestelijke wereld. En omgekeerd. Duidelijk, ja? Dus hij spreekt nu ook hier over de jesoten van Zerenpien van de Atsilut. Die heeft twee kanalen, rechts en links. Ja? Rechter is om zielen voor te brengen. Waarom? Alle zielen komen door Zerenpien. En Noekwa. duidelijk, Zerenpien die zaait in de nuqua. Het mannelijke gedeelte van de ziel. Mannelijke, dus zaad. Het zaad van de ziel. Dus het innerlijk gedeelte van de ziel. En de nukwa van zeer Dus de malgoed van zeer pin. Dan wordt het omdat. Eh, zij kunnen niet baren. Als ze, als men kan niet baren als men klein, klein is. Dus zij, zij stegen zeer en pin in malgoed. Zij stegen naar abbeweim. naar vader en moeder. En daar maken ze ze en ja, dan gaan ze naar hun plaats. En dan gaan ze voortbrengen de zielen. De zielen. Alle zielen komen tussen de zivuk. Door, door de zivuk. Tussen zeer pin. Je soort van zeer en pin. En je soort van de malgoed. duidelijk En dat wat hij ons vertelt. Dat de rechter. De rechter. Pijpje als het ware. Van zeer pin. Die brengt. Zielen voor, dus die geeft een zaad uh, aan die dukwa. En de linker van Zerenpin is voor afval. Net zoals hier op Aarde. Daarom heb ik een voorbeeld gegeven zoals so hier op Aarde is. Alles moet gebruikt worden. Oh, eventjes. Okay. We maken even nog een klein pauze.